Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Ridouan Taghi zegt dat hij geen nieuwe advocaat nodig heeft. Dat meldt het ANP. Ze schrijven dat Taghi zichzelf gaat verdedigen in de mega rechtszaak tegen hem. De drugscrimineel had eerst Ines Weski als advocaat... maar zij werd maand opgepakt en zit nog altijd vast. Ze zou berichten van Taghi aan de buitenwereld hebben doorgegeven. Daarna stopte ze als advocaat van hem. Tot nu toe zijn 200.000 Soedanezen hun land uitgevlucht... door het opgeleide geweld, zegt de Verenigde Naties. Ook zouden honderdduizenden mensen op de vlucht zijn in het binnenland. Hulpverleners maken zich zorgen omdat er een tekort is aan voedsel... Vechtende partijen in Sudan hebben gisteren wel afspraken gemaakt over noodhulp en het evacueren van burgers die weg willen uit het oorlogsgebied. Maar en Ellis van Gelder is niet onder de indruk. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel erg uh, positief en optimistisch, maar tegelijkertijd uh, hebben ze gezegd we gaan nog niet over tot een wapenstilstand, ook geen tijdelijke. Hoe het er dan precies uit moet gaan zien, dat is absoluut nog niet duidelijk. Een urenlange file vanochtend op de A2 is waarschijnlijk veroorzaakt door een verkeersruzie. Dat denkt de politie. Daarom zijn ze op zoek naar een zilvergrijze BMW die op de snelweg bij Bes stopte. Waardoor een andere auto vol op de rem moest. Een motorrijder kon deze auto niet meer ontwijken en klapte erop. Hij raakte hierbij zwaar gewond. De BMW-bestuurder ging er vervolgens vandoor. En in Varsenveld in Gelderland grazen koeien op een kerkhof. Is inderdaad niet de bedoeling. Vannacht zijn er een stuk of dertig ontsnapt uit een weiland. Ze lopen ook over de weg, door wijken. Een paar koeien zijn inmiddels gevonden, maar er zijn er ook nog een paar vermist. En dus haalt de politie alles uit de kast. Die koeien die zijn uh, zoekende, uh, lopen in het buitengebied. En vanuit de lucht kun je het natuurlijk beter overzien. En de drone die hebben we ingezet om in ieder geval de koeien te lokaliseren. En om ze dan vervolgens van daaruit weer op te kunnen halen. Het is niet duidelijk hoe de koeien konden ontsnappen.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 Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7 Hoorn-Zaanstad... tussen Afrit Avenhoorn en Permorent Noordstaat 6 kilometer... met bijna 20 minuten vertraging, doorzaken zijn een auto met pech. Op de A10 de ring Amsterdam, tussen Afrit Volendam en Knopendraad Watergraafsmeer 4 kilometer met een half uur vertraging... Er staat daar een auto in brand, drie rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Yeah!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 Chelsea. Albatrossel. Goedemiddag, welkom. We zijn hier Roy, bij Borderly en we hebben een telefoon. Als het eerst. Oké, okay, Roy wordt gewend. van Beurdingen, Zandvoort Inside. Ja, Roy. Goede, goede We moeten nog goede, steeds middag. een nieuwe maken. Wat zei je? We moeten nog steeds een <laughs> nieuwe maken. Ja, dat komt goed. Dat komt, dat komt goed. Ja. Geen dat gaan we dat ja. gewoon uh, na alle drukte doen. <laughs> ja. Na het buurtfeest denk ik pas. Hè? Ja. Dat zeker, zeker. Dat zeker. Oké, okay, ja. Dus nou, laten we het eerst gewoon lekker bij het nieuws uh, houden. Ja. Nou, er is uh, echt, echt veel weer gebeurd in ons dorp. Mm -hmm. En ik zeg eerlijk, we hebben niet alles uh, opgepakt, want dat was echt heel veel. Um, maar in ieder geval, de bus, uh, halt, 18 bushaltes worden binnenkort uh, toegankelijker gemaakt in Zandvoort. Uh, en toegankelijker bedoel ik ook uh, natuurlijk voor uh, bijvoorbeeld minder verlieden. Mm. En uh, er, uh, in ieder geval duidelijke... Uh, uh, ...paden worden gemaakt voor slechtzienden. Dus dat is heel erg mooi. Ja. En, uh, en nog heel veel andere aanpassingen worden gedaan... ...in ieder geval om, uh, ja, om de, uh, ja, in ieder geval het verbeteren van de bushaltes. Ja. Dus dat is eigenlijk best wel heel erg goed. Zeker. En uh, in, ieder geval, uh, ja, in ieder geval de blinde geleideregels worden hiervoor toegepast. Ah, Oké, okay. ah, okay. ja. Zoals bij de trein. Uh, zoals okay. bij de trein ja. inderdaad. Het, uh, het wordt in ieder geval verbeterd. En het is natuurlijk al wel uh, verouderd. Dus, uh, ja. dus dat klopt eigenlijk wel. Ja. Dus, uh, verder uh, komen de jaarmarkten weer terug. Hè. De jaarmarkten slash braderie wordt het natuurlijk genoemd. Yeah. Maar onze zandvoorters kennen de jaarmarkten natuurlijk van de afgelopen jaren voor corona. Ja. Dat die uh, werden altijd door het KMG-events georganiseerd. Daarna Star Eve Promotions en nu door een ander... Uh, andere organisatie. En de jaarmarkt vindt plaats... in ieder geval komend weekend... dus komende zondag op moederdag... Uh, van, van 9 tot uh, 5. En dan op... even kijken snel... want nu ben ik uh, er wel 1 juli en... en dat is een, een zaterdag... en zondag 10 september... komen de braderies... /jaarmarkten weer terug in het uh, ja. uh, dorp. Uh, wat wel opvalt... is dat de beboording... Uh, van niet parkeren, wel heel erg raar staan. En allemaal met affiches. Ja. En dat zijn geloof ik niet volgens de gemeente de regels. Dus ik ben heel benieuwd of uh, dat geen uh, chaos gaat worden... komend weekend als daar marktkraampjes uh, op moeten gaan staan... terwijl er uh, ouders geparkeerd staan. Ja. Ja, dus dat ja, gaat ja, ja. gaan allemaal meemaken. Ja. Maar voor de rest is het natuurlijk hartstikke leuk weer... dat er uh, jaarmarkten gaan komen. Verder is er ook nog een commentaar geplaatst... Instagram en Facebook... Of, ja, uh, dat uh, de markten... niet genoeg kenbaar zijn gemaakt... dat die er überhaupt plaats zouden gaan ja. vinden. Dus uh, ik denk... Uh, dat men heeft gedacht van... Uh, nou, het is zalford, dus er komt genoeg toerisme. Uh, het is niet nodig... om daar uh, promotie voor te maken. Maar dat willen wij uh, natuurlijk wel graag. Want ja. we willen graag weten wat er... gebeurt in ons mooie dorp. Zeker. Absoluut. Ja. Ja. Ja. Verder uh, zal er ook... even laden... er zal een... Weer een reddingsbotendag uh, plaatsvinden. Aankomende zaterdag uh, vindt die plaats. Um, en die vindt plaats natuurlijk uh, bij de reddingsmaatschappij. Uh, tijdens deze dag kunnen geïnteresseerden kennis maken met de reddingswerkers en de vrijwilligers en het materieel van de KNRM. Ook de uh, reddingsstation Zandvoort doet mee aan deze open dag. Het is dus een landelijk open dag. En uh, iedereen is welkom om bij KNRM even te kijken. En bij het boot, en er uh, is ook een mogelijkheid voor een stukje meevaren. Ah, oh, dus, ja, ja. uh, dat ja. is Altijd leuk. Ja. Heel erg leuk. En dat vinden jullie allemaal op zandvertussaai.nl voor, voor meer informatie. Verder, eh. Uh, ja? Er was een veronderwaardigheid of verontwaardiging uh, voor het uh, parkeer, uh, parkeerpositie tegen het beleid. En eh. Uh, en mensen vinden het uh, ja, natuurlijk uh, erg jammer dat de toeristen worden ge, ge, uh, gestimuleerd om in de wijken te gaan parkeren. Nou, dat en, staat het nou. wordt toeristen parkeren niet in de woonwijk. Ja. En, ja. Daar uh, ageren ze een beetje tegen. Het, uh, een beetje toeristjepest of zo. Ja. Uh, ja. Dat bedoel ik ook. Okay. Dus ik leg het misschien iets verkeerd uit. Nee, dat gaat niet. Ja. Er komen in ieder geval per 1 juli nieuwe po posters met informatieberichten over voor de, op de bezoekers waar wij kunnen staan, bijvoorbeeld. En toegevoegde. Hendrik heeft daar ook nog aan toegevoegd. Want ik zie geen reden om de huidige posters te verwijderen. Nee. En het gehele bericht, omdat het een beetje onduidelijk uitleg, uh, kunt u vinden op Zandversite.nl ja. of op onze Facebookpagina. Ja. Verder is er ook natuurlijk druk vergaderd in de gemeenteraad. Uh, in ieder geval een van de onderwerpen was natuurlijk de AZC-locatie. En daar heeft de, de verslaggever Jome Koper een, uh, een verslag uh, over gemaakt... die ook uh, te vinden is uh, op en Ja. ja. ja. Uh, daarbij uh, heeft ja, de politieke de druk. Wethouder Hendricks heeft uh, heel lachwekkend een WC-rol uh, door, uh, doorgeknipt... Ja. Eh, als opening natuurlijk voor de, voor de, de ja. PC-locatie aan de boulevard, eh, aan de boulevard Bernard. En uh, ja, die is per 10 mei, uh, woensdag 10 mei, opengesteld voor de toeristen. En kan iedereen ook zo pas je daar doen en niet in het openbare gebied. Ja, dat mijn mogen er meer komen. Het is meer voor uh, de campers, want je kan er ook ja. douchen. Hè? Het is meer ja. voor de ja. campers die er staan. Dus niet dat iedereen er zomaar mag, nee. Natuurlijk wel. Als dus je al ja. betaalt. Ja. Ja. ja. Oké. Okay. Ik ben er niet geweest, dus uh, misschien moet ik vanavond nou, even. We kunnen het allemaal <laughs> even uit gaan proberen. En we, <tops> <tops> ja. we gaan allemaal een plasje doen op de nieuwe wc. <tops> ja. Inderdaad. Nou. Geen dictie meer, maar gewoon mooie toiletten. Ze zien er ook wel degelijk uit. Dus ja. zeker de moeite waard om. En uh, ja, uh, als er iemand geweest is, binnen 20 seconden staat er een nieuwe wc klaar. Dus, uh... <laughs> een schone wc, ja. ja. Een schone nou, wc. Dat vind het... mooi, toch? Maar ze ja. hebben geen toiletdames, dus uh, dat, is dat, uh, camera, ja. Ja. dat moeten wij ook op het strand hebben, zo'n systeem. Ja <laughs> toch? De dames weer. nee hoor. Nee, ja. uh, verder, uh, ja, verder was er ook een nieuws stond om het buurtfeest natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, vorige, uh, van het week, afgelopen weekend heb ik het programma bij uh, Zandert op Zaterdag bekendgemaakt op mm -hmm. ZFM. Ja. En uh, het is een heel mooi programma geworden. En um, ja, zanger Brees komt optreden. Okay. Van, uh, misschien niet bij jullie bekend, ik weet het niet. Nee. Maar wel onder jong, jongeren. En, uh, en, en uh, vanaf denk ik veertig jaar uh, kennen deze man wel. Want uh, hij heeft wel, wel grote hits op zijn naam gehad. Uh, samen met Ali B. Toen de tijd. En nu is hij vooral met uh, Wesley Heesen bezig. Uh, en uh, zij treden best wel veel op uh, in het weekend. En uh, ja, ze komen in ieder geval ook naar het buurt, of hij komt in ieder geval naar het buurtfeest Breaks. En uh, dat zal om uh, half zes uh, uh, zijn uh, op de Vleemingstad voor het podium. Maar verder is er natuurlijk ook een openlucht bingo vanaf 12 uur. Mensen kunnen daar voor kaartjes kopen, het is dus, uh, hartstikke leuk. Oh ja, Wat toegevoegd is, Conny Lodewijk geeft een dansworkshop in pluspunt vanaf 12 uur. Uh, dat is gratis toegankelijk... Alleen uh, op 27 mei Alleen is het wel de bedoeling... dat men zich aanmeldt via info.santwoordjesite.nl. Verder um, zal ook DJ Lady Mix een, uh, een workshop geven voor de kinderen. Dat is rond 1 uur. En daar kunnen ze zich ook aanmelden via hetzelfde e-mailadres. Uh, zoals ik al gemeld heb, er zal een knok-out... of uh, arena komen, een panna knok en dat is een soort voetbalspel ja. en uh, daar kunnen uh, dat is ook gratis toegang voor de kinderen en dat wordt gesponsord door Dirk van den Broek en uh, die, uh, Sport en Cultuur uh, Fonds Sport en Cultuur en jongerenwerk en ook nog uh, Sportservice Zandvoort mm -hmm. verder zal er ook optredens plaatsvinden van Mike Dane. Uh, DJ Face Meneer uh, en nog heel veel andere artiesten en ik heb natuurlijk bij. De kofferbak, maar natuurlijk vanaf 10 uur waar ook nog aangemeld voor kan worden via info Maar het complete programma kunt u vinden op Zandvoortissite.nl slash buurtfeest. En uh, dat is een heel groot programma. Er is Op dit moment zijn we ook druk bezig met de programmaboekjes rondbrengen in, in Zandvoort Nieuw-Noord. We zullen zorgen dat er een paar bij het pluspunt ligt uh, bij het uh, Vishuis... Uh, zullen we er een paar neerleggen. En uh, op verschillende plekken, natuurlijk in Zandvoort. En wil je ook zo'n boekje hebben, dan kunnen we het ook eventueel even langsbrengen. Dat is ook uh, geen, uh, nou, geen probleem. Ja, wat een service, ja. ja toch? Ja, we zeker. moeten alles doen om de buurt te verbinden. Ja. Verder is er nog wel even een mededeling. Uh, vandaag zijn de niet-parkeerborden geplaatst in Zandvoort Nieuw-Noord over het buurtfeest. Alleen, daar staat de verkeerde datum op. Uh, dat oh. wil ik even melden. Daar is een foutje geweest bij Zandvoort. Uh, de uh, dat uh, ja, die borden, die uh, hadden anders geplaatst moeten worden en uh, de datum uh, moet nog veranderd gaan worden. Uh, het is natuurlijk 27 mei het buurtfeest. Ja. En op 27 mei mag je vanaf 12 uur tot 9 uur niet parkeren in de Vlemingstraat. En uh, binnenkort een uh, van deze dagen, dus de dagen tussen vandaag en zondag, zul, zal er een bewonersbrief verspreid gaan worden uh, in de Vlemingstraat En, uh, en het programma boekje. Ja. Dus... Uh, en iedereen mag komen? Iedereen is welkom, heel Zandvoort is welkom om uh, naar het buurt, Zandvoort Nieuw-Noord buurtfeest uh, te komen. Ja. En waarom? Omdat het echt een buurtfeest is om de mensen met elkaar te verbinden. Dus de buurt onderling, maar ook uh, Zandvoort met Nieuw-Noord. Want het is een buurt die het wel verdient om even in de picture te staan. En uh, ja, die komende tijd toch ook een beetje op de schop gaat en mooier wordt gemaakt. Dus ja, ja, ja, ja, ja. Nou, Mooi. Dus, ja. Ja. ja, genoeg te doen. Ja, je hebt het druk, uh, Roy. We, we, ja, we hebben het op dit moment heel druk. En uh, ja, nog twee weken en dus dan is het zover. Dus uh, ja. we, gaan, we gaan nu echt knallen. En, uh, en uh, ja. zijn er nog vragen of opmerkingen? kunnen mensen natuurlijk altijd even e-mailen naar ons. En, uh, en ook uh, vrijwilligers aanmelden... kan ook via diezelfde e-mailadres. Nou, veel succes met al die activiteiten van jullie. Goed bezig. Ja, en dan, ja. En dan ja. zijn we natuurlijk 18 mei uh, ook nog... Uh, uh, yeah. Dat is 18 mei, toch, uh, Pim? Jij weet er alles van. Ja, zeker. Uh, ja. Bij de strandbridge, die ook plaats gaat vinden. Dus, uh. Ja, dat zie ik je bij de prijsuitreiking, hè? Ja, ja, zeker. Niet dat ik een prijs win, maar daar kom jij. Ja. ja, nou ja, en hoe en wat gaan we volgende week bespreken. Komt zeker, helemaal. hartstikke leuk. Hey, tot dan, hè? Hartstikke ja, mooi. tot dan. Bedankt. Dankjido. Bedankt. Jo, Hoi, doei, doei, doei. Hoi. En wat gaan wij doen, Pim? Nou, wij gaan vandaag natuurlijk, zoals aangekondigd, de One Wonder. Ja, dus eigenlijk die liedjes die. Uh, uh, ja, de groepen die één hit hebben gemaakt. Ja. One Hit Wonders. En jij hebt er een hele mooie uitgezocht, dus. Ik heb er een aantal hele mooie uitgevonden. Nou. We beginnen met uh, Kopspijkers met uh, I Wanna Be a One Day Fly. Oh. Dus dat. Ook, ook een leuke, ja. ja. Komt mooi overeen. En ja. daarna komt grapefruit met Deep Water. En iedereen kent dat nummer. Deep, deep water, yes. nou, ja. Nou, heel leuk.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 Kan! Oké, okay, dan ga ik nou crowdsurfen! surfen. Hey, ja, hey, hey. hey, hey, hey, hey, ja! Daar kom ik! Five. Shit, oh, wat oh, een Als dit een echte renico is, dan vreet ik mijn lol op. Het niet met van mond zingen. Wonderfly, I wonder, wonder why I'm just one I wonder, wonder why I'm just the one they I wonder, why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 Dat gaat morgen besproken worden in Goedemorgen-Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12. En de komende week is het Goedemorgen-Zandvoort live vanuit het Zandvoortsmuseum. Ja. En de gast morgen is Frank Paardenkoper, alias Dingetje. Een beroemde Zandvoorter. Ja. Dus we beginnen met Jerry Kramer van Jong Zandvoort. Die iets gaat vertellen waar we alles kunnen vragen over het verloop van de commissievergaderingen. Daarna komt uh, Hans Rijmers over het succes van de jazzconcerten. Ja. En dan uh, als derde item krijg je uh, Carina Veren. Die gaat iets vertellen over Kleine Simon Paap. Hoe staat dat met de film? Er gaat blijkbaar een film gemaakt over Kleine Simon ah. Paap. Hij was ook heel beroemd, hè? Ja, Paap, ja? Ja, maar, uh, ja. Nou ja, voornamelijk in circus als curiositeit. Oh. Maar uh, ja, was wel... Uh... Heel het bijbehorende nummer wordt natuurlijk... Little Man van Sonny and Cher. Ja. <laughs> Little Man. En dan uh, na, in de tweede uur... Uh, komt Frank Paardenkoper uh, aan het woord. Of tenminste, dan gaan we natuurlijk alles vragen... over zijn uh, uh, beroemdheid, uh, ja. Ja, beroemde standwoord. En dan als laatste... Uh, gaat David, Dave Vlug... die gaat iets vertellen over de... Da Paulus Loot Shirt... bij Vlug Mens Weer... Er stond natuurlijk ook al in het krantje al wat ja. over. Hè? De eerste is door de burgemeester natuurlijk aangetrokken en opgekocht. Oké, okay, ja. En de presentatie is in de goede handen van Roy Dongen. Dus morgen van 10 tot 12. En de techniek is natuurlijk in goede handen van... Pim Groof, de techniek en de muziek. Ik mag ook weer de muziek uitkiezen, dus uh, okay. ja, dat wordt weer jaar 60-70. Maar dat vinden ze <laughs> allemaal leuk. Ik nou, ga ook een door. nummer draaien van Frank Kaarden, paardenkoop hoor. Kaplaarsen. Ga je, uh, ga je dat nummer ga je draaien? Ja, Morgen? Dan ga ik, uh, ja, aan het eind van het eerste uur. Dus kunnen ah, mensen ah, okay. alvast een beetje voorbereiden. wat Frank gaat zingen en zeggen. Dan aanstaande woensdag is er weer een uh, uitzending van uh, uh, FanFM. Ja. En dan ga ik uh, een uitzending herhalen. die ik samen met Piet Trossel heb gemaakt over de Beatles. En daarna ben ik weer twee weken op vakantie. Ben je weer twee weer weken? Weer twee weken op vakantie. Ben je toch een, een milieu-onbewust-bewust persoon? Onbewust? Want je gaat, oh, ja. Je gaat weer vliegen. Oh, onbewust-milieubewust. Ja, onbewust-milieubewust. Onbewust <laughs> Onmilieubewust, onbewust On On ja. Ja, maar daarna ga ik met de trein naar Berlijn, dus ja. Ach, dan maak oh. ik het weer goed. hè? Dat doe je in juni. Waar ga je nu naartoe? Ik ga nu naar uh, uh, Andalusië. Oh ja. Mooi. Die flydrive. Uh. Ah. We, we, Cordoba en uh, Malaga. Granada, ga, Granada, ga ik ook naartoe? Ja. Naar Alhambra. Ja. En oh, de, de, zo, de buurt moet ook een uh, oude moskee zijn waar ze een kerk ingebouwd hebben. Ja. ja die, die, je bent er ook geweest. Ja, ja, ja. Ja, is mooi. Ach, het is zo mooi. Maar een beetje warm. Zullen ik lekker eten. De, de, ja, Andalusië, ja, dat is mijn. Uh, lekker eten. Ach. Jij ja lekker zo eten? Ja. Oh. Spaans vind ik over het algemeen heel goed te kachelen. Oké, okay, wat leuk. Ja. Dus, uh, nou. ja. Als het maar niet zo warm is. Wat is nu een ja, hete oven daar in Spanje. Hè? Het is nu, op dit moment is het een behoorlijk hete oven. En, en zeker, ja, Zuid-Spanje, ja. Ja. Ja, dat weet je als je naar... Hoe uh, uh, Hoe heet het? Uh, Sevilla, Granada en dergelijke. Ja, Cordoba. ik moet een beetje erbuiten. Ik probeer ja. uh, die rustige uh, oh, weet je, heb je een auto? Ja. Weet je waar je naartoe moet gaan? Nee. Gerez de La Fontera. Dat is een heel klein plaatsje ja? in Spanje. Daar zit de hogeschool van uh, rijden, uh, van paardrijden van oh. Spanje. er <laughs> ligt het circuit van, uh, van Spanje. Ja, uh, uh, interest, Motorraces he? en dergelijke. Maar het is een dorpje. Zo leuk. Ja, hoe heet zo het? Zo gezellig. Rest? Gerest La Fontera. Hoe schrijft je dat? G-E? Nee, J. J, oh ja, J-E. J-E-R. Ja, nou, voor de rest moet je Google er maar op loslaten. Ja. <laughs> nou, dan maar muziek. Ja. Weer een One Day wonder. Ik, uh, ik heb nog uh, uh, 75, for, uh, uh, 74, 75. Van Cornels en daarna Richard Harris met MacArthur Park. Oh ja, Alle ja. twee kennen jullie. Ja. Echt. Ja.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 Tender babies in your hands And the old men playing checkers By the trees The Park is melting in the dark All the sweeping ice is flowing down Someone left the cake out in the rain I don't Cause it took so long to bake it Het Lout doen, die uh, gaat met vakantie. Hebben we geen jingle van Play It Loud? Ik, ik, ik, ik, ik heb wel. Jawel, jawel, jawel. Ah, jawel, okay. jawel, jawel, jawel Dan komt het jingle. 3, 2, 1, 0, min 1, min 1. Welkom week vanaf 2 januari tot halverwege het nieuwe jaar ga ik met Play It Loud.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 Hij is op vakantie, hè? Ja. ja. Dus aanstaande maand komt er een herhaling van welke uitzending? Dat weet ik niet. Ik ga kijken. Oh, staat uh, natuurlijk allemaal al op de uh, Volgende week maandag, 15 mei, is er in verband met vakantie... geen live uitzending van Play It Loud. Maar jullie kunnen wel luisteren naar een van de herhalingen... van mijn History of Heavy Metal oh, specials. ja. ja. Dus. Maar dat is nou iemand die gaat vaker vakantie? Godverdorie. Ja. Dat zeg jij. Wat verdorven. Hoe durf je? Hij is op vakantie, maar hij heeft wel een, uh, een nummer aangevraagd: Blind Melon No Rain. Kan die? Ja. Staat je? Voor staat alles aan? Ja, die moet uit. Welke moet uit? Die uh, microfoons. Ja, die had ik ook uit, maar dan hoorde je nog niks. Oh wacht, ik heb hem. Ja.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 Het vuurwerkverbod, wat de gemeente heeft aangekondigd, tenminste in de advertentie haar voorname bekend heeft gemaakt, om afsteken van vuurwerk op het strand voortaan te verbieden. Ja. En de belanghebbenden werden opgeroepen om via een mening standpunt over de kwestie kenbaar te maken. En tot op heden zijn er overwegend positieve reacties op het voorgenomen vuurwerkverbod binnengekomen. Nou, wij zijn denk ik tegen dat vuurwerkverbod. Absoluut. Ik vind het wel leuk, hè? Ja. ja. Moet kijken wat een mooie foto. En ja, het is toch maximaal maar acht minuten of zo. En, uh, ja, we, we, we, stel, het wordt heel lang. En dan duurt het uh, tien of twintig minuten. En dan denk ik van, jeetje, Mina. Ja, we gaan te ver allemaal, ja. Ja. ja. ja. Maar en mensen het is... ervaren het als ernstige overlast. Huisdieren raken gestrest. En ook voor de strandvogels, het milieu en dergelijke is het verre van ideaal. Weet je, je kan alles wel opofferen. Ja, dat vind ik ook inderdaad. We gaan ik heb ook een op. huisdier, ik heb ook een hond. En uh, ja. die heeft er echt geen last van hoor. Nee, en toch dan niet, moet he? je niet op die tijdstip, als dat gaat uh, afgeschoten worden... moet je dan niet met je hondje gaan wandelen. Nee, wacht nee, even, ja, ja, het tien ik minuten. ik zeggen, binnen inderdaad. Zeg maar. Ja. Maar ja, je weet niet wanneer het komt. Dus dat, is ja, oké, okay, maar... Ik vind het ook, we gaan te ver met dit soort betutteling eigenlijk. Hè. Ja. Dus wij roepen eigenlijk iedereen op die... Uh, uh, tegen het verbod is om naar uh, oov.zandvoort.nl onder vermelding van vuurwerk strand uh, te reageren. Dus ja. oov.zandvoort.nl onder vermelding van vuurwerk strand. Ja, ik weet dat ze in ieder geval één <lacht> brief gehad hebben die uh, en dat was tot, tot vorige week was dat de enige die ze gehad hadden uh, voor het uh, vuurwerk. Uh. Oké, okay. ja. Dus, ja, nou, ik vind het jammer. Weet je? Het... <laughs> Zie je oh, dit goed. he? We kunnen het ook laten voorlezen. We kunnen het ook laten voorlezen. Wil je het laten voorlezen? Ja, laten ja. we het proberen. Ja. Ja. Veel bijval voor vuurwerkverbod strand. Vorige week maakte de gemeente in een advertentie haar voornemen bekend om het afsteken van vuurwerk op het strand voortaan te verbieden. Belanghebbenden werd opgeroepen om via de mail hun standpunt over de kwestie kenbaar te maken en tot op heden zijn overwegend positief, wat inwoners en ondernemers van het voorgenomen vuurwerkverbod vinden. Wie dat wil kan zijn of haar standpunt kenbaar maken via oev.zandvoort.nl. Reacties graag onder vermelding van vuurwerkstrand, uw naam en rol van betrokkenheid, inwoner, ondernemer of anderszins belanghebbend. U kunt reageren tot uiterlijk 16 mei 2023. Piet Bom ja nou, je hebt nog maar vier dagen de tijd, hè? Dus. Ja, daarom, ja. Dus je moet ja. wel op gaan schieten. En wat vind je van de windmolens? Die zijn er erg goed zichtbaar op dit moment, hè? Ja, maar er zijn er ook heel veel meer bijgekomen, hè? Ja. ja echt is, groter. Ja, echt groter. Dat zijn echt knoeperd, hoor. Ik heb dus, hoor laatst zei iemand die vroeg aan mij... hoe groot zijn die wieken, de doorsnede van de wieken in totaal? Schat eens in. Ik denk een meter of vijf, zes. Ha, <laughs> Meter? 200, zo. Die draaiser 200 meter. Moet je je voorstellen hoe groot die dingen zijn. Zo hé. 200 meter. Ja. Jeetje. Ze ja, dus zitten natuurlijk het, een, minimaal dan 100 meter boven het water nog ja. al hoger. Dus ook 400 meter of zo. Onvoorstelbaar, ja. ja. En waarom hebben de, de beestjes er de last van? Zal ik het laten voorlezen? Laat maar voorlezen weer. Windmolens minder groen dan gedacht. Vanaf het strand van Zandvoort zijn ze bij Helder weer goed zichtbaar, maar de eerste onderzoeksresultaten met betrekking tot de invloed van windmolens op het zeemilieu liegen er niet om. Ze zijn minder groen dan gedacht. Bij het plaatsen is er al sprake van veel verstoring, is een windmolen eenmaal operationeel dan zijn de gevolgen voor het zeemilieu niet gering. Windenergie op zee en het transporteren ervan naar de wal schuurt steeds meer met andere belangen zoals onder andere de ecologie. Een treffend voorbeeld daarvan is de Noordzeekrab. De Noordzeekrap graaft zijn graf als ieder de aantrekkingskracht van de door mensen op de zeebodem aangelegde stroomkabels niet negeert, zo concludeert een Schots onderzoeksinstituut. Het dier kan de aantrekkingskracht van de elektromagnetische straling van de stroomkabels die zijn gelegd voor windparken niet weerstaan. Een recente studie in het Tijdschrift voor Marine Wetenschap en Techniek zegt dat de Noordzeekrap, Cancer Pagurus, een opvallende aantrekkingskracht vertoont op onderwaterkabels. Dat moet dus maar lezen, ja. Oh, dus ja. Een magnetische stralingen. De die kabels. Oh, oh. En ze willen hele, hele grote parken aan gaan leggen. Hè. Dat moet ja. de, de, de, de uh, energiecentrale van Europa gaan worden. Die hele ja, dat klopt helemaal vol ploop. Dus nou. ja. Ja, je moet wat, we moeten toch af van dat gas natuurlijk. Hè. Ja. ja. Nou, het is moeilijk, hè? Ja, weet je. We nee, hebben is... geen oplossing voor binnen dit programma. Nee, denk je? Nee, denk ik niet. Maar, maar... Ach, wat jammer. Wat ja, je... had ik er nou zo op gerekend? <laughs> Muziek. Ja, dan ja. De, de s met Alongs Come Mary'. Ook een leuke, ja. I'm